7 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar... tegen oud-wethouder van Roemond, Jos van Rij. Ook wil het OM dat hij drie jaar niet bij de overheid mag werken. Justitie vindt dat de oud-VVD'er het vertrouwen in het openbaar bestuur heeft geschaad. Van Rij wordt verdacht van corruptie, fraude, witwassen... en het lekken van vertrouwelijke informatie aan een kandidaat burgemeester.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 Het Facebook-profiel van PvdA-kamerlid Ucel is weer online. Dat was eerder vandaag verwijderd nadat ze een bericht had geplaatst over de vrijheid van meningsuiting. De PvdA eist de opheldering van Facebook. Het leek erop dat het profiel was verwijderd vanwege de inhoud van het bericht. Dat ook ging over de zaak van columniste Ebru Oemar. Facebook ontkent dat het profiel van Ucel om die reden werd verwijderd. Wat wel de reden was, wil het bedrijf niet zeggen.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 Morgen in het noorden eerst bewolkt, daarna overal wat zon. Smiddags vooral in het zuiden weer regen en het wordt morgen een graad of 23. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De dalende lijn van deze enorm drukke avondspit is ingezet... maar de problemen blijven groot bij Utrecht en ook bij Amsterdam en Den Haag staan nog lange files... De A2 Amsterdam richting Den Bosch vanaf Vinkenveen tot Evedingen over 27 kilometer vielrijden. Twee rijstroken bij Evedingen zijn dicht. Er zijn nu asfalteringswerkzaamheden na eerder een verzakking van de rijbaan vanmiddag. Op de A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Evedingen 19 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. Op de A4 vanaf Rotterdam naar Amsterdam 7 kilometer tussen Den Horen en knopen Prins Klausplein. Er wordt een gat in de rijbaan gerepareerd. De A4 richting Amsterdam tussen Schiphol nu weer meer 6 kilometer. En vanaf Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp nog 3. Op de A10 de Ring Noord tussen Duivendrecht en oost zalenwerf over 13 kilometer langsgebreid en stilstaan. De A13 naar Rotterdam 4 kilometer verknoppend Klein Polderplein. Op de N44 bij Wassenaar richting Den Haag nog 3 kilometer. En op de N201 uit Horen-Hilversum voor Loemen 3 kilometer.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 Ja, en een hele goede avond en hartelijk welkom bij CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Buurdingen, leuk dat u luistert. Um, ja, vandaag een speciale uitzending. We gaan er een klein beetje toch een Songfestival uitzending van maken. Want vandaag is het zover. Om negen uur start het Songfestival. De eerste voorronde of de halve finale noemen ze dat. En uh, ja, daar zit natuurlijk onze enige echte, op dit moment uh, onze landelijke held in. Natuurlijk Douwe Bob en uh, wat, ja, met Slow Down natuurlijk zijn uh, nummer, waar hij het Songfestival uh, mee gaat uh, doen en uh, ja, wat een mooi nummer is het eigenlijk, en uh, hij, uh, ja, volgens het Bookmakers doet hij het goed dus uh, zometeen daar veel meer informatie over tijdens deze uitzending we gaan natuurlijk ook veel weer terug in de tijd en we proberen ook uh, twee oude bekenden van het Songfestival te bellen, en alle twee hebben ze aangegeven dat ze heel erg druk zijn Eén is op vakantie, andere heeft een uh, groot optreden straks met zijn band en uh, we hopen even tussen door te kunnen bellen. Ik beloof niks. Ik ga ook geen namen noemen, want anders is het misschien een teleurstelling. En uh, dat uh, willen we natuurlijk niet. En anders draaien we gewoon hun plaatjes. Dat kan natuurlijk ook. Dus uh, later deze uitzending hebben we hopelijk uh, mensen aan de telefoon over het Zongfestival. Wilt u ook uh, iets kwijt over het Zongfestival? Vindt u bijvoorbeeld lied liedje helemaal niks of uh, bent u van een ander land fan? Dat kan hè. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Daar kan u plaatjes op aanvragen, bijvoorbeeld van het Zongfestival. Maar u kan uh, ook gewoon, uh, als u iets wil vertellen, kan dat natuurlijk ook. Nogmaals 023 573 0393. Wij gaan uh, natuurlijk naar het Eerste liedje luisteren van deze uitzending, of nummer of plaat. En dat is natuurlijk onze enige bob Hier is Slow Down. van uh, Douwe Bob hier op CFM en Zandvoort. Ja, om 9 uur gaat het beginnen. Het grote festijn van 2016 natuurlijk. Het Songfestival. En uh, over het Songfestival gesproken. Ja, Douwe Bob uh, treedt vandaag natuurlijk op tijdens het Songfestival. Tijdens de eerste halve finale. En um, ja, ik heb uh, eventjes opgezocht. Hij uh, gaat vandaag als. Uh, als zesde optreden. Als zesde kandidaat zal hij uh, optreden. En dan uh, ja, als eerste zal uh, Finland optreden. En uh, daarna als einde zal uh, Malta op gaan treden. Dus uh, in ieder geval uh, onze eigen Douwbop is, uh, ja, zal zesde optreden vandaag tijdens het Songfestival. We hebben natuurlijk zometeen veel meer Songfestival uh, liedjes natuurlijk ook. Maar ook informatie van nu en vroeger. We gaan eventjes naar een oude gouden luisteren. The conductor there was Xavier Juan. The Spanish entry, The Girl That I Love Is Made in Spain. Now, if you've been rehearsing with us all week, there's one song which you would have heard more than heard more than heard more than heard more than others. That's Happy Birthday. It was Scott Fitzgerald's birthday on Thursday and our next singer was 28 yesterday. Representing the Netherlands, his name is Gerhard Joling and his song is entitled Shangri-La. Gisteren werd Gerard 28 en zijn mooiste verjaardagscadeau zou natuurlijk de opvolging van Eurovisie-winnaars Corrie Brokke, Teddy Scholten, Lenny Koer en Tietje in zijn. Aan Helm zal het niet liggen. Serieus en nuchter en zo nu dan met een geintje heeft hij zich op dit moment voorbereid. Het verhaal is bekend: carrière met veel tegenslagen. tot de Playback Show hem van de ene dag op de andere dag beroemd maakte. Daarna een groot aantal hits met als speciaal kenmerk. Die hoge kopstem die ook hier in Dublin veel indruk heeft nagelaten. Shangri-La, compositie van Peter de Wijn. En straks in het achtergrondkoor ziet u andere, andere Johan Hoogland. Hij is vandaag jarig. En verder Lisa, Justine, Sonja en Pim. Natuurlijk ook dirigent Harry van Hoof, die zijn tiende festival dirigeert. En nu maar hopen dat het goed gaat. Laten we vooral letten op die laatste toon aan de slot van Shangri-La. Gerard Joling, hier op CfM Zandvoort. Zit erop, veel applaus voor Gerard. En nu maar wachten op de punten, straks aan het eind van het programma. Ja, dat was in 1988 alweer. Toen was ik nog ineens eens geboren, uh, Gerard Joling met Sjönguila. En uh, ja, dat, uh, dat was uh, een oudje. Dat was ook al te horen aan de muziek... Uh, ja, aan het mp3'tje. Maar dat maakt niet uit. Dat kan vandaag in deze uitzending van het Songfestival. Het is wel leuk dat er bij sommige liedjes toch wat commentaar uh, van uh, vroeger bij zit. Dus dat zenden uh, we gewoon vandaag uit tijdens CFM in de avond live. Heb je een verzoekje? Dat kan. 023573 0393 nogmaals 0235730393 mag een zo'n zijn, maar het mag ook een ander Nederlandse productie zijn. Het hoeft niet alleen een Nederlands -talig, Het mag ook een Engelse taal liedje zijn, maar het moet wel in Nederland gemaakt zijn of iets met Nederland hebben. Dus dat is uh, allemaal wel leuk. We gaan uh, naar uh, ja het volgende plaatje. Dat is uh, ja van de drieërs Die hebben ook ooit meegedaan. Dat ging geloof ik niet helemaal goed doen. Because the world ain't right, know that your cold and hurt, and soul is never. En daarmee heeft hij ook goed Dol van der Linden gepasseerd. Zal gaan. Het wil alleen nog niet zo lukken, om de vrede te bewaren! Rutje Kot met vrede. Hier op heb je voor Rut en haar vrede. En het was weer fantastisch. Staande ovatie zelfs in bepaalde delen van de zaal. En er zijn hier veel aanhangers van het nummer. Dat hebben we dat uh, was Rutschikot uh, hier op CFM. Het werd wel weer afgekondigd door uh, ja, de verslaggever toen de tijd van het Songfestival. Uh, ja, Rutschekot uh, deed mee in uh, 1993 met het liedje Vrede. En. Uh, ja, dat was een, uh, best wel uh, een pittig, lekker, gezellig liedje. En uh, ja, wat ook een uh, pittig, gezellig liedje is, uh, dat is het uh, volgende. Voordat ik de volgende plaat ga aankondigen, kan u natuurlijk ook altijd een verzoekje doen. Natuurlijk voor het Songfestival of gewoon een ander nummer. Dat kan ook. 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Of uh, doe een berichtje schrijven op onze Facebookpagina. Facebook.com slash ZFM in de avond live. Wij gaan uh, luisteren naar de volgende pad, Ook weer echt zo'n songfestival liedje. En uh, ja, eigenlijk... Uh, is dat klaar. Kent ja, u deze nog? Nog, nog, nog.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 Zou je doen. Dit is ZFM. Ja, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort in de avond live. Mijn naam is Roy van Buurdingen en we gaan hebben vandaag speciaal een, uh, ja, een songfestival uitzending en uh, ja dat uh, met, natuurlijk met allemaal leuke gezellige songfestival liedjes. maar uh, ook uh, oude, nieuwt oude nieuwtjes, maar ook nieuwe nieuwtjes. En uh, zo weten we natuurlijk ook dat vanavond om 9 uur het songfestival begint op Nederland 1. En uh, ja, onze enige echte duwop zal als zesde gaan optreden tijdens het songfestival. Even, even een paar uh, nog een nieuwtje. Om uh, ja, volgens de boekmakers uh, gaat uh, gaat de Douweb op elf te worden. En uh, eerste wordt Rusland. Dus uh, ja, we zullen het allemaal zien. Je weet het nooit. En uh, vorig jaar was het toch ook anders uh, dan uh, gepland. Dus uh, we zullen het allemaal zien. In ieder geval uh, een elfde plaats zou ook natuurlijk mooi zijn. Maar hoger in die uh, top zou het nog mooier zijn. Um, nog een klein uh, dingetje van een hele tijd terug. Uh, ja, elke, elke songfestival hebben ze, natu hebben, hebben ze natuurlijk puntengevers... En uh, voor dit jaar zou dat de uh, treintje Oosterhuis zijn, omdat ze vorig jaar uh, mee heeft gedaan natuurlijk in 2015. En um, ja, er zijn toch al een aantal uh, die het uh, al hebben gedaan. We uh, beginnen in 2005. Toen deed uh, prestatrice Nens koelen het en uh, ja, Zij is nu weer bekend bij RTL 4 als presentatrice. Daarna in 2006 en 2007 als presentator van het Nationaal Songfestival, deed Paul de het. En uh, wie ook punt heeft gegeven is Esther Hart, deelnemer in 2003. En uh, Jolante Kabouw van Kasbergen, toen de tijd nog uh, als tv-persoonlijkheid. En uh, daarvoor, daarna was het uh, Jolante Sneijden Kabouw. Uh, Kasbergen als uh, tv-persoonlijkheid... maar ook als pre pre pre presentatrice... sorry, ik kom niet helemaal uit mijn woorden... Uh, van het Nationaal Songfestival. Um, in 2012 was het Vivienne van de en Die kennen we natuurlijk als, uh, als uh, Soep... maar ze was ook uh, presentatrice... van het Nationaal Songfestival. En uh, Cornel Maas heeft het ook een keer gedaan... in 2004 en 2010. En uh, dat deed hij als commentator... Tim Douwsma heeft het natuurlijk als tv-persoonlijkheid gedaan... Of, uh, en ook als deelnemer van het Nationaal Songfestival in 2012. En toen was hij natuurlijk helemaal god op, uh, op internet... want uh, iedereen vond hem uh, een lekker ding natuurlijk. In 2005 was het het Silia Romli en dit jaar zal het het eh, treintje Oostrouw zijn als deelnemer van 2015. Dus eh, heel veel bekende mensen hebben die punten uit eh, mogen delen. En eh, dat is toch wel altijd wel een eer geloof ik als je dat eh, mag eh, doen. En daarvoor eh, waren er natuurlijk nog ook vele anderen, want het eh, is al best wel eh, lang bezig het eh, Songfestival. Zometeen hebben we ook een lijstje van eh, commentatoren, die hebben het allemaal besproken wat er allemaal gebeurde. Dat is een iets korter lijstje, want sommige commentatoren zitten natuurlijk ook wel lang bij de NOS. Maar nu zowel bij het, de Tros. Uh, wij gaan weer verder met uh, muziek, want daarom uh, luistert u natuurlijk. En uh, we hebben het net al over gehad. Ze heeft in 2015 meegedaan. Hier is Trentje Oosterhuis met de And cry for your attention But still you haven't seen it yet You only see me van Atsilia Romley hier op CFM Zandvoort. Ooit oh, ik mocht ik haar interviewen tijdens mijn uh, uitzending in uh, ja, entertainment. Toen vroegen we ook toen de tijd over het Songfestival. En uh, ja dat heeft ze toen als heel erg leuk beleefd. Dat vertelden ze. Zometeen proberen we nog eventjes een oud deelnemer uh, te bellen. Het uh, wil helemaal, helaas niet werken, want uh, waarschijnlijk is hij op dit moment aan het optreden. We gaan het gewoon zometeen toch nog proberen. Maar eerst even een uh, paar kleine nieuwtjes. Uh, de commentator, ja, bij zo'n songfestival heb je natuurlijk de presentatoren. Die zijn meestal uit het buitenland, Dat soms ook natuurlijk in Nederland, als Nederland het mag presenteren. En, um, maar daarvoor wordt het wel allemaal uh, vertaald. En dat wordt door de commentator gedaan. En... Uh, ja, meestal is dat, uh, zijn dat uh, tegenwoordig zijn dat twee mannen... en uh, daarvoor uh, ja, zijn het allemaal uh, verschillende mensen. En uh, daaronder hoort bijvoorbeeld uh, Teddy Scholte uh, als ze in, in 1965 tot en met 1966... Uh, Ifonie heeft het een keer gedaan in 1984... Uh, Leo van de Groot heeft het in 1986 gedaan... Paul de Leeuw heeft het ook gedaan in 95, 96 en nou, 97. Konrad Maas doet het uh, al een tijdje, want 2004 en 2010 heeft hij gaan. 2014 en tot nu toe eigenlijk. En uh, in die tussentijd heeft Daniëlle Dekker het ook gedaan en uh, als commentator dan en in 2010 en 2000, tot 2013. En tot heden doet natuurlijk ook onze enige echte Jan Smit het en over Jan Smit gesproken. Ik heb gewoon een uh, liedje uit zijn, uit zijn uh, cd getrokken. En uh, die ga ik eventjes speciaal voor u draaien. Even iets anders dan het Songfestival. Of toch een klein beetje, want hij is toch de commentator... recht uit mijn hart hier op CFM Antwoord van Jan Smit.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 Recht heb mijn hart, zing ik voor jou. Recht heb mijn hart, omdat ik hou. Van hoe je mij weer elke dag opnieuw verliefd laat zijn. Echt uit mijn hart van Jan Smit hier op CFM Zandvoort. Eén van de commenta commentatoren van vanavond... tijdens het Songfestival om 9 uur op Nederland 1. Um, ja, het laatste nieuws over het uh, Songfestival. De omroep RTR, de, dat is een Russische omroep... heeft uh, zijn excuus aangeboden aan de Avro Tros... Dat, dat iemand uit Rusland het, uh, de, van de vakjury uh, dinsdag beelden vrijgaf... van Douwe Bob tijdens uh, zijn optreden... Uh, ja, Tijdens het optreden voor de jury, tijdens een uh, repetitie. Die altijd, dan, tijdens die repetitie worden altijd uh, ja, de kandidaten beoordeeld door een vakjury. En dan geven ze punten. Maar de Russische punten zijn ongeldig uh, verklaard. Dus uh, dat is het uh, laatste nieuws. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk niet leuk voor uh, Douwebop. En uh, wel fijn dat ze de excuses aanbieden. Maar daar heeft hij op dit moment natuurlijk helemaal niks aan. Um, ja, ook een schandaaltje van een paar jaar geleden. Want uh, toen deden de toppers mee van Shine, met Shine. Um, de toppers schijnen omgekochten, of in ieder geval niet ongekocht te zijn. Maar iemand uh, belde de manager van de toppers, uh, Benno de Leeuw. En uh, met het verhaal van uh, ja, of ze misschien punten wilden kopen. Of uh, belpunten in ieder geval. De, want je kan tijdens de finale natuurlijk bellen. En um, ja, of ze die wilden kopen en daardoor konden ze in ieder geval hoger in de lijst komen. Ja, en de toppers hebben toen nee gezegd. Of de toppers wisten er toen helemaal nog niks van. Alleen de manager. Maar die gesprekken zijn er dus niet gekomen. Want die man wilde uh, graag gesprekken. En uh, ja, toen uh, ging het uh, feest niet door voor die meneer. Want de toppers, ja, die, uh, die gingen er niet intrappen. In ieder geval, hier zijn dan de toppers met Shine. Binnen volgend weekend staan ze in de Amsterdam Arena. Ook helemaal te Shinen. Maar uh, dit is nog de toppers met, uh, ja, ook met Gordon erbij nog. I'm not afraid Dat waren de toppers met Shine. Nog meer nieuws over de toppers. Ze gaan in ieder geval rond kerst, kerstconcerten geven... speciaal voor hun 12,5 en halfjarig bestaan. Eerst uh, maakte Gerrit Joling bekend dat ze zou stoppen. Nou, dat is dus helemaal niet waar. En uh, later uh, waren het dat er twee toppers zouden stoppen. Ook niet waar. Het was gewoon uh, nieuws bij RTL Late Night. Want uh, ze maakten bekend dat ze voor hun 12,5 en halfjarig bestaan... gingen ze speciale kerstconcerten geven. En niet dit keer in de Amsterdam Arena, maar in Ahoy. We zijn alweer bijna aangekomen aan het tweede uur van een ZFM in de avond live. En uh, ja, dan proberen we zeker nog even met een zongfestivaldeelnemer of deelnemster te bellen. Uh, we hopen dat dat lukt, kort of lang. Het maakt allemaal niet uit. We gaan kijken of het lukt. Als het niet lukt, hoort u uh, natuurlijk veel muziek tijdens deze ZFM in de avond live. Veel zongfestivalmuziek van de afgelopen jaren. Waaronder ook nog uh, gewoon een oude gouden, Natuurlijk uh, hebben wij uh, Hint uh, klaarstaan. Maar we hebben ook... Um, Niemand minder dan Johan Franka klaarstaan. Of Frankling en Maxime. Ja, dat is ook een tijdje geleden, hè? In ieder geval, dit is nog steeds CFM's antwoord in de avond live. Sorry voor mijn splaakgeblek. En we gaan er nog een hele leuke uurtje van maken komende uur. We gaan eerst zometeen op naar het nieuws. Maar u hoort eerst lekker dit lekkere nummer.